7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse prins Philip is opgenomen in het ziekenhuis. De man van koningin Elisabeth heeft een blaasontsteking. Het lijkt erop dat hij die heeft opgelopen... tijdens de botenparade op de Theems gisteren. Die verliep in koud en regenachtig weer. De 90-jarige prins mist nu de rest van de festiviteiten... rond het jubileum van zijn vrouw. Elisabeth zit 60 jaar op de troon. Vanavond wordt het vierdaagse feest afgesloten... met een popconcert bij Buckingham Palace... De koningin is van plan dat gedeeltelijk bij te wonen. Het is de bedoeling dat ze een van de ruim 4000 bakens ontsteekt... die in Groot-Brittannië en de andere bestlanden worden aangestoken... ter ere van haar jubileum. Premier Rutte wil nu geen discussie voeren over het masterplan voor de eurozone... dat EU-president Van Rompuy heeft aangekondigd. We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen... in structuurdiscussies over de toekomst van Europa, zei Rutte. De premier wil eerst dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dan groeien de eurolanden meer naar elkaar toe al dus Rutte. Volgens van Rompuy moet zijn plan zorgen voor een versterking van de economische en monetaire unie. De internationale gemeenschap moet beslissen wat er met het vredesplan voor Syrië moet gebeuren dat zei VN-bemiddelaar Annan in reactie op de aankondiging dat de Syrische rebellen zich niet langer gebonden achten aan het staakt-het-vuren. Het vredesplan werd in februari van kracht, maar regeringstroepen en opstandelingen hebben zich er niet aan gehouden.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 De avondspits is al helemaal voorbij, maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd... en dat zien we op de A12 en de A27. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen... zeven kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Alphen aan de Rijn... over de N11 en de A4. En de A27 van Utrecht naar Breda is helemaal dicht bij Noorderloos na een ongeluk... U kunt er alleen langs via de af en oprit Het veroorzaakt 10 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen. Omrijden kan vanaf Everdingen via knooppunt Deil over de A2 en de A15. Veel zelfstandige IT-pro's werken via IT-staffing. De reden, de aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt. Als jij mooie opdrachten wilt, kun je niet om ons heen.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een gelauwerde Vlaamse schrijver... die in zijn nieuwe roman Duizend Heuvels... het verhaal vertelt van een gewone Belgische jongen... die droomt dat hij in Rwanda leeft... en de taal van de Duizend Heuvels spreekt... en die droom als volwassene waarheid ziet worden... wanneer hij eindelijk naar Rwanda reist... Naar een land verscheurd door oorlog. Hier is Koen Peters. Uw presentator is Frank van der Linden. Koen, um, waarom uh, leef jij? Um, omdat ik geboren ben, denk ik. En ik doe mijn best om er iets moois van te maken. Door uh, af en toe een mooi boek te schrijven en op die, men, op die manier mijn uh, onsterfelijkheid te verdienen. Gewoon. En nu een serieuzer antwoord? Oh, ik, uh, ik weet niet wat een ernstige vraag is op zich. Eigenlijk stel je gewoon vast dat je leeft en je probeert dat goed te doen. Uh, ik werk en s'avonds schrijf ik die boeken. Tussen 9.30 en, en half elf, hè? Ja, zoiets. Ja, en op zondag ook. Hmm. En ik neem af en toe vakantie. En, uh, Mijn vader, zei je? Uh, ik ben vader ook, ja, van drie kinderen. Okay, yeah. ja, waar ik echt trots op ben. Gehuwd. Gewoon in Leuven. Ik ben tevreden. Maar ik moet toch nog, uh, nadat ik dit elfde boek heb geschreven... toch nog vier boeken schrijven, vind ik van mezelf. En waarom moet het er vijftien worden? Ik heb dat eens ooit berekend. En dat leek mij een goed getal... Ik denk dat het ongeveer 30 centimeter is. Als, je die, als het œuvre, excuseer voor het bekakte woord, af is, dan is het ongeveer 30 centimeter. Um, Kuifje had 24 albums. Elschot had uh, 10 centimeter, maar dun druk papier. Ik denk dat zoiets moet volstaan om uh, ja. iets achter te laten. En um, als iemand je nou uh, zou vragen waar het in jouw leven om draait, in essentie, zou je dat kunnen benoemen? Um, nee, ik denk dan niet dat ik dat zou kunnen beantwoorden. Ik ben bezig. We zijn ook allemaal bezig en we doen ook allemaal ons best. Ik, vraag ik, vind, het. ik vind dat al flink van ons. Ja. Dat, ik, ik vraag het omdat je, je, je ooit um, in de buik van je moeder naar de Wereldexpo bent gegaan. Dat moet ik bevestigen. Ja. Ja. Ja. ja. En daaraan heb jij een bepaald idee ontleend toen. Waar kwam dat op neer? Wel, uh, Expo 58. Uh, iedereen kent het iconische gebouw van het atomium, zelfs in ja, Nederland. Die bollen die ja, verbonden zijn door staafjes. Ja, aluminium. Uh, een molecule in het groot. Uh, de ideologie achter die Expo 58 was van. De wereld wordt steeds beter. We evolueren van alfa naar omega. Uh, we leren steeds beter samen te leven. Vooruitgangsgeloof. Ja. Kort na de oorlog, elk jaar kreeg iedereen een of ander huishoudapparaat erbij... door daar flink voor te sparen enzovoort. En dat ik heb, uh, vertel ik in dat eerste boek, denk ik, waarin ik dat beschreven heb... toen dat vooruitgangsgeloof ingezogen. En ik dacht ook echt dat als ik zo oud ben als Jezus Christus... een 33 jaar, dat de wereld dan perfect is. Intussen weet ik dat dat niet zo is. Nee, want hier ligt een boek, Duizend Heuvels... Um... En dat gaat over Rwanda. En van het vooruitgangsgeloof, schat ik, kan zeker na het schrijven van dit boek niets meer over zijn. Uh, nee, dat is niet waar. Misschien, uh, wacht, ik hoorde de intro net ook. Uh, een land verscheurd door oorlog. Het uh, is een van de veiligste landen van Afrika. <laughs> Tussen haakjes. Je kunt uh, s'nachts uh, heel veilig in de straten van Kigali lopen. Maar in 1994 niet, dacht ik. Nee, toch niet. Nee. Tijdens de genocide. Goh, wij, doen, uh, wij doen heel veel moeite om uh, vooruitgang te maken. Maar in mijn hart ben ik ervan overtuigd dat alles goed komt. En Misschien is dat omdat ik een, uh, een brave post-katholiek ben. Of zoiets, weet ik veel. Maar uh, ik geloof ten gronde, als ik mijn kinderen bezig zie... en uh, als ik mijn jeugd vergelijk met de jeugd van mijn gasten thuis... Ik heb daar eigenlijk best veel vertrouwen in. Ja, dat is voor mij de hoofdvraag in dit interview in kunststof van de NTR. Op Radio 1, bijna elke dag, weet je dat? <lacht> ja, dat is voor mij de hoofdvraag. Hoe het kan dat je begint met een vooruitgangsgeloof... en dat je het handhaaft, ondanks dat je je zo hebt verdiept in het drama Rwanda. Ja. Maar dat hoef je nu nog niet te beantwoorden, want daar hebben we nog een vijftig minuten voor. Oké, okay, we gaan die gebruiken. Um, de luisteraars die kunnen trouwens reageren en meevragen. www.radiokunsthof.nl Twitteren, hashtag Radiokunsthof. En via de webcam kunt u meegenieten van wat hier gebeurt in Studio Desmet, U gaat ook naar onze website en dan klik, klikt u daar even de link Radio 1 aan. Um, dat is allemaal live natuurlijk. Hè? Ja. Uh, Koen, als jij... Um, nou, een tegeltekst, meestal doen we dat aan het eind van de uitzending... zou moeten opschrijven nu. En je zou moeten kiezen uit een van de vele, vele Rwandese gezegdes. Ja. Wat zou het dan kunnen worden? Bisa Virwa. Het is het, het motto van hoofdstuk 3. En de vertaling is... Ik lees het voor, want ik ken geen Kinyarwanda. Ik ken wel een paar woorden... Wij bedekken de dingen, maar ze zullen doorweekt zijn van de regen. Ja. Waarom spreekt dat je zo geweldig aan? Dat was uh, super moeilijk om te kiezen, want ik heb in uh, Ter Vuren een boek gekocht: een Proverbe du Rwanda, geschreven door Crippol, een uitgetreden Dominicaan, Canadees. Uh, en Kamanzi. En die hebben 4400 spreekwoorden en nog eens 3500 varianten verzameld. Ja. Ik zal er eentje even doen die, ja, die mij geweldig aansprak. Zoals een steen op de bodem van een korf moet blijven liggen... zo zijn er dingen die geheim moeten blijven. Ja. Dat vind ik voor een interviewer die probeert iemand ja, de hele ja, tijd ja, open te peuteren. Ja, ja, ja. Eigenlijk wel een goeie om je dat voor te houden. Ja, en dan moet je het ook zelfs wat kaderen binnen de Rwandese cultuur. Namelijk een steen moet de onderkant bedekken... of moet ook een opening bedekken. En in de Rwandese cultuur is... Uh, nu gaat het over het lichaam. De lichaamsopening is eigenlijk altijd een beetje taboe. Hm. Um, en toen ik er was, heb ik het ook verschillende keren gemerkt. Zij praten heel graag met hun hand voor hun mond omdat het niet past. Om dus, te dus, laten kijken in je mond... Dus elke lichaamsopening is een beetje taboe. Ook ja, ja, ja, ja. de mond, zelfs de mond. Zelfs de mond. En uh, straffer nog, uh, voor hun is de koe heel belangrijk. En waarom vinden zij de koe zo'n edeldier? Omdat de staart boven uh, het gat en de geslachtsopening van het dier hangt. En de geit is een heel vies dier... omdat een heel kort staartje heeft de hele tijd naar boven staat. En dat doe je niet. Uh, het is goed om lichaamsopeningen te bedekken. Waarom? Omdat je dan in de ziel kunt kijken. Uh, nog iets wat zij vertellen is... de beste manier om twee mensen, bijvoorbeeld twee mannen... geheimen te laten uitwisselen aan elkaar... dat is in de auto, langs de kant van de weg, hmm. auto af... recht voor je kijken en dan spreken. Ja. En wij herkennen dat toch ook zoiets? Ja, nou is wel goed, vind ik ook, uh, bij fricties in... in, in amoureuze relaties. In een auto gaan zitten en allebei vooruit kijken naar het asfalt. Ja, en dan praten. Ja. Um, weet je, de, Het boek gaat ook over een, een priester, Alexi Kagame. En ik heb heel veel mensen geïnterviewd. En telkens gevraagd, wat weet je van Alexi Kagame? Nu, dat was een, wij zouden zeggen, een bekende Vlaming. Dat was echt een bekender want Iedereen kende die. En iedereen die ik gesproken heb, heeft die man ontmoet. En kent die zijn reputatie. Hij was even naar Belgische of naar Vlaamse termen vertaald. Hij was een kruising tussen Guido Gezelle, hij was een priester... hij was een poëet, uh, hij was een emanatie van de cultuur. Ja, en Louis-Paul Bon. Je noemt nu een aantal elementen op die ja. Guido Gezelle ook belichaamde. Ja, ja. En Louis-Paul Louis Paul Boon die een hele grappige vent was... die meedeed in spelletjesprogramma's. Een pornoverzameling had, staat wel, er dan altijd ja, bij. Zover ging Alexi Kagame niet. Um, en een van de witte paters die ik sprak, die zei... Wel, ik heb heel veel goede gesprekken met hem gehad. En hij vertelde hoe ze dan zaten tegenover elkaar. En dat was ook exact datzelfde. Mm -hmm. Als je de grote geheimen uitwisselt, dan kijk je niet in mekaars ogen. Want als je binnenkijkt in de ogen en in de mond, dan zie je de geheimen zitten. Ja. We begonnen bij dat ja, boek okay, met ja. 4000 van die gezichten. Dus hoe ben je daar overigens aan gekomen? Oh, dat is heel te kop in het... Het meest fantastische museum dat België heeft, uh, het Afrika Museum, interviewen. Ja. Maar uh, daar is ook vlakbij een bibliotheek gevestigd waar 125.000 boeken over het Grote Merengebied uh, verzameld zijn. En ik heb daar ongelooflijk veel tijd doorgebracht en heel de tijd zitten opschrijven. Ik heb het geteld, ik heb uh, ik denk 250 boeken en artikels gelezen. De ellende is dat ze het niet uitlenen. Dus ik moest daar altijd Pff, naartoe gaan. Ah, ja. Ja. Hey, als maar dat nu... is ook zo precieus. Dan mag je niet in handen geven nee. van uh, schrijvers nee. als ik. Want, en, en, Want misschien komt dat niet fatsoenlijk terug. En, ja. en als je nu uh, aan, aan de lekenluisteraar uh, zou moeten vertellen... in, uh, in, in een notendop wat Rwanda is, wat dat voor land is... hoe zou je dat dan doen, na die ja. 250 boeken te hebben gelezen? Wel, het is een, uh, een klein land, zo groot als België. Er wonen vandaag een 11 miljoen inwoners, zoals België. Zij het dan dat 90% leeft van de landbouw? Mm -hmm. Niet zoals in België. Daar woon, werkt misschien... Is 2%, 2 van de bevolking werkt in de landbouw. Dus dat betekent natuurlijk dat het een zeer arm land is. Ehm... Uh, het is een bergachtig gebied. Het ligt 1 graad onder de evenaar. Dat maakt dat het een bijzonder aangenaam klimaat heeft. En het is... Ik, heb eigenlijk Afri ik ken Afrika niet. Uh, maar als je het vergelijkt met Europa... Het is Toscane in de kwadratuur. <laughs> Dit is een ongelooflijk mooi land. Idyllisch. Ja, idyllisch dus... Uh, uh, Milcolin, zegt men. Uh, P.I.D. Milcolin, duizend heuvels. Zoals jouw roman heet. Ja. Trouwens, het boek heette eerst... Mijn boek, werktitel, heette eerst... Uh, Jongens of de jongen van Rwanda. Maar ik wou geen gruwelijk, geen erg boek... geen somber boek schrijven. Toen ik aan mijn vrouw bekende dat mijn volgende boek over Rwanda ging gaan... toen zei ze... Ai, Rwanda. En dat is ook wat de mensen zeggen. En dat is dus niet juist. Dit is een bijzonder mooi, interessant land... met een heel specifiek regime... Neigend tot dictatuur, maar <laughs> dat wil niet zeggen dat je de ja, mensen die daar dat wonen, het, ja. uh, dat die niet ongelooflijk boeiend nee, zijn. Dus nee. deze poëtische titel, Duizend heuvels' ja, moest, moest, moest er komen. Hè? Um, nou, kennen wij Rwanda vooral zo. En ik wil je vragen om dit mm -hmm. stukje uit jouw boek, ik heb de zinnen onderstreept, of je dat wilt voorlezen. Een windvlaag gaat over het terrein van de voormalige technische school. Ik ga binnen in de klaslokalen. Binnen liggen op eenvoudige tafels de opgegraven met kalk bewerkte lijken van vermoorde toetsies. Dat betekent afgehakte benen, armen, stukgeslagen schedels. In sommige lokalen liggen alleen de resten van kinderen. In andere ruimtes liggen moeders met kind. In elke kamer verse bloemen. Hun lichamen zijn als verwrongen beeldhouwwerken, kriskras naast elkaar met mottenballen om de weeëngeur te bestrijden. In Morambi werden 27.000 lijken opgegraven en opnieuw begraven. 1800 blijven voortaan zichtbaar tentoongesteld in de klaslokalen. Ik wil me haast verontschuldigen voor mijn voyeurisme tegenover deze mummies. Van deze mensen resten enkel lijven vol winkelhaken, losse of vervrongen ledematen. Hun huiden zijn linten en doeken geworden. Maar een kwikstaartje stapt op zijn gemak binnen in de lugubere ruimtes. Het huppelt alweer terug naar buiten. Aan de weg zit een lange, magere man. Zijn naam, Emmanuel Mourangira. Hij heeft diepliggende glazige ogen, een ingevallen gezicht, een vreemde deuk ook in zijn voorhoofd. Hij geeft uitleg, terwijl hij hoog boven de heuvel uitkijkt. Nadat hij twee dagen gewond onder de lijken lag, kon hij ontsnappen. Op deze heuvel werden 50.000 toetsies verzameld door de prefect met de steun van de kerk. 64 klaslokalen zaten vol vluchtelingen. Toen werden de interahamwe binnengelaten en in vier dagen vermoorden zij iedereen met granaten en machettes. Moerangira zegt dat hij graag bij de doden was geweest, maar hij was een van de vier overlevenden. Ik kan vooral niet vergeten, zei hij, hoe zij genoten van dat moorden. Ja. Nou, laat één ding duidelijk zijn. Dit is eigenlijk niet representatief voor jouw boek. Nee, want het stukje dat hierachter komt... dan ga ik in gesprek met die Moerangira om te vragen... dan gaat het over dat kwikstaartje, de Inyamansa, wat dat juist betekent. Aan de andere kant, dit is ook natuurlijk een, een Rwandese realiteit. Ja, en dat kwikstaartje betekent, voor goed begrip? Uh, God, dat betekent van alles... En dat is het interessante ook, zeg ik even als antropoloog, als je, mee, als je symbolen op tafel legt en ik vraag aan jou wat betekent dat, dan zul je daar iets over zeggen, wat de waarde van dat symbool representeren. Maar de manier waarop jij dat vertelt, zegt mij ongelooflijk veel over jezelf. Mm -hmm. En deze man uh, zei Amahoro, vrede, zoals het stadion ook heette. Uh, en de Inyamanza is eigenlijk, we kennen het kwikstaartje ook trouwens... En ik heb dat daar ook echt meegemaakt. Dat was fantastisch. De, dat is het vogeltje dat niemand, niemand mag dat beschadigen. Vroeger in het Oude Rwanda moest men naar de Muhangi, de tovenaar, gaan... Mm -hmm. om het vogeltje dat toevallig gedood was... om daar iets in zijn bekje te doen, in een rots te steken... en dat goed te begraven, want anders zou er onheil ja, komen. Dat vogeltje is ook behoedzaamheid. Behoedzaamheid is ook vooral gastvrijheid. En ook hier zijn kinderen welkom. Ja. En hier leeft men gelukkig. Ja. En ik kwam het ook verschillende keren tegen. Als ik ergens toekwam, zag ik daar de Inyamansa. Ik vroeg aan die mensen aan, zeggen ze... dat is omdat jij hier te gast bent en het betekent ja. gastvrijheid. En, en dit illustreert opnieuw hè, dat uh, jij... vanaf een hele onverwachte kant naar Rwanda kijkt. Hè? Die roman, die Duizend Heuvels... dat is een vlechtwerk van uh, persoonlijke verhalen... dromen, spreekwoorden, raadsels, ontmoetingen reizen en dat is een soort van borduurwerk. Het is niet een klassieke roman met een, met een vloeiend verhaal... dat van A naar B naar C en dergelijke gaat. Je, je kunt het zien als een enorme kaleidoscoop. Uh, en die beweegt en daar draait en glimt voortdurend van alles in. En toch is het goed leesbaar. <laughs> ja, ja, dat dat, de dat ja, ja, dat gaan we niet ontkennen, Weet je, maar een boek moet toch meer zijn dan iets dat je als alternatief hebt voor het luie en vermoeide tv-kijken. En het is geen geschiedenisboek met dat uh, drama Rwanda in de eerste Alinea. Waarom moest jij dit boek maken? Waarom moest jij dit boek maken? Um, wel, de vraag is mij al verschillende keren gesteld... en ik zeg dan elke keer iets anders. <lacht> Laten we deze keer het volgende zeggen. Uh, mijn vader is ooit naar Rwanda geweest. En die bracht van alles mee, zoals hij altijd dingen meebracht. Waaronder mandjes... Oké, okay, op een bepaald moment sterven De, beide ouders en mijn broers en ik. We zijn met vijven thuis. Wij verdelen dat. En ik denk, ja, ik wil die mandjes wel hebben. Mm. En ook een, een inanga, een, een schaalzitter... Wat was jou, overigens jouw vader? Wat deed hij? Wel, die was volksvertegenwoordiger. Uh, Voor en... de Partij. Ja, dag, zo is het. He? Ja. CVP heette ja. dat toen. En in die zin uh, was hij ook wel bezig met ontwikkelingshulp. en is een aantal keren in de wereld geweest. Waaronder Congo en Rwanda. Maar ik heb daar eigenlijk geen enkel souvenir van. Die mandjes stonden bij ons gewoon op de kast. Ik kreeg die bij de inboedelverdeling. En die stonden bij mij thuis ook op de kast. Maar die betekende niks. Hmm. Nu op een bepaald moment was ik aan het opruimen in mijn kelder. Ja. Uh, en ik ben eigenlijk altijd wel heel erg verzamelaar geweest. En toen ik 16, 17 was, ging ik altijd aan de rommelmarkt... en ik kocht daar boeken over, de kolonies en zo. Ik kon daar niet uitleggen waarom. Misschien gewoon omdat ze zo goedkoop waren. En ik wilde vooral veel boeken hebben. En ik heb daar echt veel rommel verzameld, kinderboeken en zo. Maar ik vond dat wel heel schoon om te hebben. Intussen probeer ik dat wat af te leren... Maar dat stond allemaal in bananendozen in de kelder... en ik wou die liquideren. En ik bekijk die boeken van Congo en die van Rwanda en zo... en ik kan er, de meeste kan ik weggooien. En je dacht, ja Congo is al gedaan door Van Rijbroek? Ja, nee, nee wat was voor dat was voordat David eraan begonnen. <laughs> okay. uh, voortreffelijk boek van David, ja. was geen kwaad woord over hem. Maar die boeken van Rwanda, ik heb er hierin meegebracht... Nu nodig ik iedereen uit om op, op jullie fantastische website te kijken. Een ja, ja. Oud, oud boek. Ja, een links kun ja, je het tonen. Kruis, ja, ja. Een, Wanda, een oud boek van eind 50. Met, met allemaal fijne zwart-wit platen. Ja, ja, ja, ja. Okay. En ik, ineens herken ik daar dat mandje in. Bovendien was ik toen ongeveer 50 of zoiets. En ik heb ooit antropologie gestudeerd. En ik was eigenlijk beschaamd dat ik nog altijd niet in Afrika geweest was, in heel Afrika niet? Uh, nee, ik was nog nooit in heel Afrika Een antropoloog geweest. die op zijn vijftigste nog niet in Afrika was. Een schande. Was. Alho, zo ervoer ik het ook. En ik zei, ik zal een... Ik ben een Belgischist, zoals je misschien weet. Ik neem dan zo een van die kolonies. Dus Congo, Rwanda of Burundi. Mm -hmm. En ik dacht, ik neem een land dat niet zo groot is. Ongeveer zo groot als België, wat ik goed kan... Zoals gezegd. Uh, en uh, Dus ik dacht, laten we maar naar Rwanda gaan. Ik ben daar drie jaar geleden geweest. En dan vorig jaar ben ik ook nog eens ja. geweest. En je hebt natuurlijk ook heel veel gedaan in België zelf. Hè. Je hebt gepraat met een aantal van de... 20.000 in België leven Rwandese. Tientallen ja. heb jij er gesproken. Je bent in dat Koninklijke Museum uh, voor Centraal Afrika in Tervuren geweest. Daar sprak je net over. Hmm. Um, je hebt talloze Rwanda-kenners geïnterviewd. Dat is allemaal helemaal niet kinderachtig. Het is niet even ja. zitten en dan hè, een poëtische exclamatie. Nee, hier is research verricht. Het dankwoord is ook geloof ik vier pagina's lang... He, wat... Ik heb ook 80 mensen uh, heel intensief. Dat is ze... allemaal nogal wat. Ja. Um, um, je hebt uh, misschien wel de meest intensieve gesprekken... die indruk kreeg ik dan uh, bij lezing... gevoerd met veel van die witte paters. Absoluut, ja. Even, wat waren dat voor mensen? Um, het is een orde, of beter een congregatie... gesticht door uh, een Fransman... Uh, die heel die dan opgericht is in Algerije. Vandaar dat die allemaal zo'n wit kleed aan hadden. Een beetje zoals de Algerijnen zich toen kleden. Het uh, <coughs> was een populaire orde zelfs bij ons. Ik weet niet of het in Nederland bestaat. Uh, sinds <coughs> Lavigerie die had opgericht. Uh, en ze waren heel erg actief inderdaad in Centraal-Afrika. Ze gingen mensen kerstenen? Ja. Absoluut, ze gingen bekeren. En Rwanda was een bijzonder dankbaar land, omdat de Witte Paters daar al toekwamen. Uh, ongeveer samen met de kolonisatoren. Zelfs Rwanda is eerst gekoloniseerd door de Duitsers. En in 1916 hebben de Belgen dat zo rap afgepakt. De oorlog was bezig. En nadien is het hen ook toegewezen als een soort mandaatgebied. En zij beschouwden het eigenlijk als een kolonie, zoals, uh, zoals Congo. Ja. Was het ook een kolonie in de geestelijke schuimstreep religieuze zin? Absolutely. Uh, bovendien was de kerk heel dicht verkleefd met de koloniale overheid. Zodanig dat de eerste etnografische werken geschreven zijn door Witte Paters. Uh, onder andere de Le Père Schumacher. Die sprak, en dat zegt men vandaag nog altijd in Rwanda, die sprak zo goed Kinyarwanda, de, de de hmm. Rwandese, als de Rwandezen zelf. En dat vinden de Rwandezen indrukwekkend dat je zo goed een taal kunt spreken als nee. zijzelf. Een andere uitdrukking is... jij spreekt Kim Jarwanda zoals een witte pater. En dat is geen compliment. Uh, kort en goed, zij hadden daar buitengewoon veel invloed... in het jaar 1994, het jaar van de genocide... waar uh, uh, ja, was de katholieke kerk de grootste werkgever van het land... Oh, ja. ironie? Ja. Overigens, wat, wat voor werknemers hadden ze dan allemaal dan niet? Oh, de scholen en de hospitalen waren in hun handen. Hè. Voor de rest was daar eigenlijk niks van uh, industrie of economie. Ja. Maar ze waren de, de aartsbischoppen hadden, stonden altijd heel dicht bij de machthebbers. Het, zijn, het is trouwens de, een van de eerste aartsbischoppen, uh, klas, geweest... die advies gaf aan de Belgische koloniale overheid... Ja. je kunt beter alle macht concentreren bij de toetsies... Want die, zijn, uh, die hebben een aangeboren talent om, voor leiderschap. Terwijl vroeger het leiderschap verdeeld was over Hutu en Tutsi. En, en de aartsbisschop, die stimuleerde dat, die eenzijdigheid. Ja, absoluut, absoluut. Bovendien waren alle priesters in het begin ook Tutsis... Hun scholen stonden alleen open voor hen. Ja. En het is alleen maar in de jaren 50... dat de Hutus ook via de lagere scholen... dan doorstromden naar uh, het hoger onderwijs. En dat zij ook bepaalde functies kregen. En dat zij daartegen protesteerden. Nou, uh, heb jij, zoals gezegd, veel uh, interviews gehad... met die Witte Paters. En er was er één bij en die loog. Ja. En jij wist dat hij loog. En hij wist dat jij wist dat hij loog. Zo is het. En hierover gaat deze ja, ja, passage. Ja. ja. Het was een mooie zomeravond, maar de tuin was intussen een pikzwart hol geworden. Hij loog minstens twee keer flagrant tegen mij, op het kinderachtige af. Ik begreep de eerste keer niet goed wat ik hoorde, herhaalde en verifieerde lachend wat hij zei. Maar de pater hield vol. Hij bleef ontkennen. Ik zei uit beleefdheid dat ik me wellicht vergiste, maar direct daarna loog hij weer over iets anders. Ik verifieerde opnieuw en zei het weer. Op onmiddellijk zei ik dat ik me vergiste. Deze priester zat vrolijk te liegen, zag ik ineens. Waarom? Voor het kwaadaardige plezier, als belediging, uit misprijzen voor mij, uit kwaadheid, frustratie. Misschien loog hij, omdat sommigen zeggen dat er aan deze liegen. Hij verplaatste behulpzaam de parasol, zodat het terraslicht weer volop op mij viel. Zelf zette hij zich daarmee nog meer in de duisternis. Hij leek trots op zijn kwaadheid en liet die daarom af en toe bezit van hem nemen. Ik vroeg hem op het einde of hij eenzaam was. Dat moet je aan onze lieve heer vragen, antwoordde hij onvriendelijk. Achter de tuin waren kleine jongens aan het roepen. Ze scholden elkaar driftig uit. Hij hoorde dat niet, mij verwarde dat. Toen zei hij opeens, en ja, zoveel is zeker, onze kerk was te veel bezig met macht. Mm -hmm. Ik hoorde bij deze paters een oud idealisme. Moeheid, zelfmedelijden en misschien een bestorven schuldgevoel. Bij enkelen, werd, bij enkelen werd dat omgezet in kwaadheid. Veel van hen moesten hals over kop vertrekken. Diep getraumatiseerd, waardoor ze verder leefden met iets onafs. Hier in België vroegen ze aan elkaar, wat nu? Uiteindelijk kregen ze geen verklaringen af over hun verleden in Rwanda. Ze namen geen enkele positie in. Ze wilden vooral niet in de kijker lopen. Ja. Loog uh, die witte pater niet gewoon in retrospectief? Uh, omdat hij niet onder ogen wilde zien, in ieder geval niet wilde zeggen... dat die katholieke kerk gewoon een van de belangrijkste... misschien wel de belangrijkste schuldig is geweest aan de genocide van 94. Um, gewoon, maar je hebt verschillende soorten liegen, hè? Ja. Um... Ik begrijp dat een pater zegt dat de kerk niet de genocide veroorzaakt heeft. Ik begrijp dat. Ik, ik zou het niet anders verwachten. Terwijl, terwijl, dat hoor ik althans in je woorden doorklinken, jij dat wel vindt. Goh, ik... Uh, nee, weet je, ik verzet me tegen monocausale verklaringen. Ja. Absoluut. Uh, maar ik heb wel mensen ontmoet die dat ten stelligste beweren. Je hebt, ook... hebt in ieder geval gezegd de afgelopen maanden... De... De kerk, zeker het christendom, heeft mede die genocide veroorzaakt. Ja, natuurlijk. Maar dat is niet mono. Hè? Er zijn nee, nee, verschillende nee. oorzaken nee. en je kunt er uh, minstens tien opzommen. Wij zoeken de nuance. Wat is dan de bijdrage geweest, vind je? Ja, uh, Eén, de kerk heeft, uh, toen ze daartoe kwam... om haar evangelisatietraject goed, efficiënt uit te voeren zich onmiddellijk aan de kant van de macht gezet... heeft dan de toetsies de macht gegeven... en heeft dan in 58, 59... Mm -hmm. toen heel de wereld inzag dat dat niet rechtvaardig was... een meerderheid gedicteerd door een minderheid van toetsies... hebben zij gewoon gezegd van de ene dag op de andere... en nu zijn de Hutus aan de macht. Ja, en daarmee uh, las ik uit jouw mond opgetekend... maar misschien niet goed, correct me... Uh, hebben zij het volgende gedaan... een moorddadige cocktail gebrouwen... Ja, weet je, dat uh, stond in Vrij Nederland en dan maken ze daar een, kop van, uh, een headline van. Uh, goh, als je in rekening neemt dat een cocktail bestaat uit tien bestanddelen, oké. Okay. Maar de kerk is niet alleen verantwoordelijk nee. daarvoor. Dat heb ik ook niet gezegd. En ik, trouwens, uh, in mijn gesprekken met die paters... In die rusthuizen, in die kleine, armoedige kamertjes. Uh, ze hebben niet eens hun een eigen toilet, dat is dan op de gang. In een wonderlijke, melancholische sfeer... waar ik langzaam maar zeker dacht... dat vertrouwen won van die oude, bewonderenswaardige mannen. Met wie, voor wie ik heel veel sympathie had, hoor. Ik wou net zeggen, kreeg jij het nog met ze te doen ook. Uh, daar kom ik zo meteen op terug. Maar <laughs> ik wil zeggen dat... Uh, ja, je wordt bijna complice je wordt medeplichtig met hun verhaal. Ja. En ik heb ook niet gediscussieerd met hen. En ik wil ook zelfs meelopen in hun waarheid, waarin ze het allemaal uitleggen. Alleen als een pater, uh, waar ik daarnet voor was, die flagrant aan het liegen was, dat ging over details. En over sommige details kun je niet... Dat is ofwel ja ofwel nee. Um, en hij loopt flagrant. Ja. En in die zin voelde ik me zo vuil toen ik het, het pand verliet dat ik... Uh, niet had gediscussieerd. En, uh, ik vond het niet correct van mezelf dat ik geen weerwerk had gegeven. Hoewel het hele boek daarover gaat. Van, ja. Als antropoloog moet je luisteren en moet je niet discussiëren. We zijn uh, halverwege dit interview, Koen Peter de man. Duizend heuvels, maar eerst de maandagavondfielers. AMB Verkeersinformatie. staat momenteel een file op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos 5 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. NTR brengt cultuur speciaal voor iedereen. Computers werd er ook door die koloniale getennist in Rwanda. Was er zo'n cultuur? Goede vraag. Ik heb daar niks van gezien. Is, in Nianza was er op een bepaald moment zo aan uh, het vroegere paleis van de koning... een domein waarvan ik dacht, tj, dat is een tennisveld. Ik vroeg dat aan mijn gids en hij zei... nee, dat is de plek waar de untore-dansers dansten. Okay. En de helikopter van de koning landde daar ook. Wij praten zo door, maar eerst even naar een plek... waar wel degelijk wordt getennis. Ah, Roland Garros. Uh, daar ja, speelt okay. Arantxa Rus... de kwartfinale tegen Kaya Kanepi uit Estland. De verslaggever is Mark Brasser. Ja, het uh, lange wachten van Aranska Rus vandaag is uh, om tien voor half acht vanavond, een, uh, vanavond eindelijk een einde gekomen, kun je zeggen. Ze kon de baan op. Het is de hele dag dreigend geweest in Parijs. Het donker, uh, de, de regen dreigde. Maar goed, die is niet gevallen. En na heel veel partijen voor haar kan ze eindelijk de baan op, inderdaad, tegen Kaya Kanepi. Er zijn inmiddels drie games gespeeld. Het is 2-1 in het voordeel van Kanepi. Er is over de onderlinge verhoudingen nog niet zo heel erg veel te zeggen. Die Kaya Kanepi is een goede speelster. Maar goed, dat is Aranska Rus natuurlijk ook. Als je in de vier de ronde van Roland Garros staat. Inderdaad, ja, dan kan je wel degelijk tennissen. Beide spelers hebben een beetje hetzelfde spelletje. Vanaf de baseline, goede groundstrokes. Aranska Russen staat met 2-1 achter. Ze veert nu zelf om er 2-2 van te maken. Maar de jonge Nederlandse, 21 jaar oud, zit goed in de wedstrijd. Zoveel is tot nu toe duidelijk. Ja, hartelijk bedankt, Mark Prasser. We gaan terug naar Koen Peters, auteur van Duizend Heuvels... een roman over uh, Rwanda. En we hadden het uh, onder andere over de schuldvraag... met betrekking tot de genocide van 1994. Stel nou hè, dat, uh, dat de Belgen, die daar para's hadden, hè, paramilitairen... Uh, onder leiding van Willy Klaas, uh, toen uh, minister van Buitenlandse Zaken... Uh, die troepen niet hadden teruggetrokken. Wat zou er dan zijn gebeurd? Um... Hij heeft ze teruggetrokken en hij heeft ook uh, de VN bewerkt... om alle andere peacekeepers... want de Belgen waren daar trouwens als peacekeepers met een VN-mandaat... bewerkt dat zij die ook terugtrokken... zodanig dat alle Blanken op enkele dagen tijd eigenlijk het land verlieten. Zou er, als hij dat anders had gedaan, geen genocide. Ja, ik ben er uh, echt van overtuigd... Uh, maar trouwens De Lair ook enzovoort... hadden wij vijfduizend... Wie dat is? Wie dat is? Uh, was de bevelhebber ik ken zijn juiste titel niet... van de uh, VN-veiligheidstroepen uh, daar, daar ja, Peacekeeping ja. Corps. Um, en hij zegt ook, en hij noemt het getal van 5000 hadden we 5000 soldaten gestuurd... dan was er geen genocide geweest... Ja. Um, of dat dat nu Belgen waren of, of Nederlanders of, of Pakistanen om het even. Maar hadden daar vreemde elementen tussen gelopen, dan was die genocide niet gebeurd. Dit is de hele achtergrond, die hebben we nu zo'n beetje behandeld voor die roman Duizend Heuvels. Hoe maak je daar dan uiteindelijk zo'n boek van? Zoveel interviews, zoveel ja. feiten, zoveel inzichten, zoveel gevoelens. Um, ja, ik begin te graven in een onderwerp. En voor dit boek uh, had ik terug contact gezocht met mijn oude prof antropologie, René de Vis. Een prachtige gast. En af en toe, als ik een boek had, stuurde ik het op aan hem en hij ook aan mij. Maar verder hadden wij eigenlijk geen contact. En ik ging naar uh, Renate Vis en ik zei hem, ik wil naar Wanda gaan. Wie moet ik daarvoor spreken? En hij gaf mij een lijstje van vijf namen. Uh, een antropoloog-architect, uh, een pater, trouwens een pater die aan het liegen was... twee van deze, en dan nog een psychoanalytica die samenleefde met, uh, to in toetsiegezinnen. Mm -hmm. om te zien hoe dat zij omgingen met uh, traumata. Wat stelde zij onder andere vast? Zij stelde vast... Uh, en dat was eigenlijk ook een wonderlijk gesprek in Schaarbeek. Ze was hoogzwanger... En zij zei, uh, ze had al een kindje, hoogzwanger zijn ze, zei, ik denk dat we moeten accepteren dat, dat er een generatie verloren is. Dit is niet te herstellen. Er was een wonderlijke illustratie die zij aanvoerde, dat op een bepaald moment kinderen van een zekere leeftijd... Uh, in een bedplassen. In april. In april. Je moet, ik ben er nog nooit in april geweest, maar in april dan gaat heel die periode van de duide rouw helemaal in gang. In Rwanda. Hè? Ja, het is ook de periode waar het, het regenseizoen op zijn triestigst is. En als het regent, ja, dat kan daar echt regenen van smorgens tot s'avonds, een beetje zoals België gisteren. Je wordt daar echt triest van. Uh, alles is klam, koud, iedereen zit in zijn kleine huisjes. En dan op de radio heel de tijd die muziek. En dan kinderen die de genocide niet meegemaakt hebben, die plassen dan plots in hun bed. Gewoon omdat die angst terug boven komt. En de kinderen vragen aan hun uh, ouders. wat is er toen gebeurd? En die ouders kunnen dat niet zeggen. Alsof een soort van horror in de lucht hangt. Ja, alsof de, de geesten niet begraven zijn. En veel van die doden zijn ook niet eervol begraven. Ja. En die spoken nog altijd rond. En, en nogmaals, je voert al die gesprekken. en dan moet daar ja. een roman van ja. komen. Uh, dacht je, ik wil wel degelijk een, een, een vloeiend verhaal met een plot je van meter van ik, ik ga duizend bloemen laten bloeien. Uh, hoe, hoe... Ja, ik weet dat dat echt voor niet je? hoe dat, dat uh, uitdraait. Ik heb geen masterplan, geen groot schema à la Moolish dat dat als behangpapier tegen de muur hangt. Maar ik ploeter in dat materiaal. Ik zie iemand en die brengt me in contact met iemand anders. Toen ik mijn eerste witte pater had... Kreeg ik ook mijn tweede en mijn derde. En de vierde die gaf een lijstje van alle paters maar, die in Rwanda je geweest hoe, hoe kom jij bijvoorbeeld op de vondst om dat verhaal te laten beginnen... met zo'n haas, Rwandese haas... die verhalen influistert bij een jongetje in Brussel? Boei. Um, ja, dat is eigenlijk heel prozaïs en uh, belachelijk hoe dat, dat ontstaat. Namelijk toen ik in Rwanda was heb ik, toen ik terug was in België, twee maanden, de hele tijd gedroomd dat ik nog altijd in Rwanda rondliep. Dat zat zo in mijn hoofd, dat had mij zo beïndrukt. Eigenlijk heeft het te maken met betovering van materiaal, dat je op een bepaald moment zijn verhaal begint te dicteren. Ik was in tervuren, uh, en ik had de eer om Orhan Pamuk, Nobelprijswinnaar, rond te leiden in tervuren. Een Turkse acteur. Ja. ja. Uh, en ik heb toen gezien iets bij hem, wat ik zelf als schrijver herkende. Hij had gezegd, jo, ik kom niet naar Brussel. De man is uh, gevierd in heel de wereld, heeft wat kapzones misschien. Maar is uiterst sympathiek, hij kan het zich permitteren. En hij zei, ik kom alleen naar België als jullie zorgen voor een goede rondleiding in het museum van de musea. En ik kreeg uh, die vraag. Ik heb hem geobserveerd terwijl hij zich liet betoveren door een museum. op een bepaald moment kwam hij in het Stanley-archief waar al die handboek, die, die dagboekjes met spotlood geschreven. De en ontdekkingsreiziger die op zoek was gaan naar de bronnen van de nijl, Ja, ja zo Onder is het. Ja, ja, ja. Um, ja. Niet te verwarren met Livingstone want die had ze gevonden. Ja. Maar Stanley ging naar <laughs> Livingstone zoeken, dit allemaal te zeggen. Ja. Maar ik zag hoe uh, materiaal als je dat zorgvuldig bewaart in een capsule. Tijdscapsulen, ruimtecapsule, zoals het museum is, dan treed je binnen in een tijd. Dan, is een, dan wordt een voorwerp magisch, net zoals die mandjes bij mij thuis ja. begonnen te spreken. En op die manier ontstaat eigenlijk ideetjes en je, begin, je begint dan zoveel materiaal te verzamelen. Ik had tien van uh, die schriftjes volgeschreven en op den duur word ik daar zo mottig en ampetant van dat ik denk: ik moet wel een verhaal hebben. Mm -hmm. En dan beginnen daar zich elementen in te vormen. En, en hoe, hoe duikt daarin bijvoorbeeld zo'n Alexis Kagame... als ik het goed uitspreek, in Op? Ja, ja. Want we beginnen even, schetsen. Ja. Um, weet je, ik, zat, ik had een gesprek met een witte pater... En die waren zeer, eigenlijk zeer avert, zeer terughoudend. Die, sommigen zeiden aan de telefoon... Ja, ik wil eigenlijk niet met je praten. Ik heb dat afgesloten. Trouwens, in welke taal zou ik mee spreken? Als ik in het Frans spreek, of in het Kiniarwanda, Of in het Engels, of in het Nederlands. Dat is telkens een ander verhaal, wat nog waar is ook. Dus die waren heel terughoudend. En ik had dan iets nodig om daarover al binnen te geraken. En ik zei, ik ben op zoek naar de figuur Alexi Kagame. Heb je die ontmoet? Die hadden ze allemaal ontmoet. Sommigen hadden met hem schaak gespeeld. Andere, uh, iemand anders wist me te vertellen met wie ik, een, uh, een vrouw in Antwerpen... Ik heb daar zeven uur mee gepraat. Die wist maar één ding over Alexi Kagame. Namelijk dat hij vals zong in de kerk. Maar het gesprek was zo nou, fantastisch. Wie was hij? Ja, dat was een, uh, een uh, priester, Tutsi, die op een bepaald moment op een geweldig groot geheim uitkomt in Rwanda. Namelijk de geheime grondwet. De Obuiru, Die de macht van de koning garandeert. Die grondwet, die geheime tekst... Die bestond uh, uit een aantal wegen, hoofdstukken. Die, zat, die werd niet geschreven, natuurlijk. Uh, in Afrika werd niet geschreven. Die zat in de hoofden van een aantal Abiru. De bewaarders van het geheim. En die zegden dat de hele tijd aan elkaar door. Die hielden sessies waarin ze die tekst opzegden aan mm -hmm. elkaar. Die tekst heeft hij dan op vraag van de koning, Rudahigwa mogen noteren... op voorwaarde dat hij niet gepubliceerd werd. Toen de, het koninkrijk viel, heeft iemand de, de geheime tekst... die in twee exemplaren bestond. één in de koffer bij Alexi Kagame, ik heb de koffer gezien. En bij de koning, iemand heeft het exemplaar van de koning gevonden... want de koning was dood, en heeft die gepubliceerd... En dat zijn antropologen die dat dan gedaan hebben en vertaald. En op die manier hebben ze eigenlijk heel het geheim van het koninkrijk, maar ook de ja, het verhaal van literatuur. Het. Dit, dit, verhaal is eigenlijk al literatuur. Ja, maar, en, en het is nog waar ook. En als ja. je dan dat boek leest, ook te koop in de boekshop van Tervuren. Wat lees je dan? Dat zijn allemaal rituelen om te zorgen dat het regent. Om te zorgen dat de zorg ook kiemt. Om te zorgen dat de koning met macht bekleed wordt. Hoe de geheime trommel bekleed wordt met trofeeën van overwonnen koningen. De kloten die ze afsneden, mumificeerden en erop plakten. En zo duiken dus allemaal elementen op, mensen op... die uiteindelijk in dat borduurwerk van jou hun plaats krijgen. Maar er zijn ook hele essentiële begrippen. En, en, en misschien wel een sleutelbegrip is oep fura". Hoe, ja. Of hoe zeg je het echt? Ja, je warana, uh, is zoals van de Witte Paters, Ja. Oké, okay, goed. Ja. Wat is dat? Ja. ja, dat is een sleutelbegrip. Eigenlijk uh, zou je het kunnen vertalen als noblesse van de ziel. Afstand. Um, en ik verwijs terug naar wat we in het begin zeiden over van uh, je moet je mond dicht houden. En als je spreekt, moet je er niet in laten kijken. En dat betekent ook van... je emoties moeten niet op je tong liggen... maar die kun je best in je buik laten. Ook emoties over zoiets groot als moord en doodslag? In bijzonder die. In bijzonder die. Er is een... Uh, Kinyarwan, dat spreekwoord dat zegt. Als de ander verbergt dat hij je haat... dan toon jij dat je het niet weet. Dat is natuurlijk heel complex. Dat heeft heel tijd te maken met projectie van... Het zou kunnen dat de ander mij niet haat. Maar als ik ervan uitgaat dat hij verbergt dat hij me haat... dan moet ik zelfs niet verbergen dat ik weet... maar moet ik tonen dat ik het niet weet. Laten we het even ja. heel, heel erg naar uh, een straat ja. erg in Rwanda vertalen. En daar staat een huis met iemand die de vader heeft vermoord... van ja. het gezin daarnaast in dezelfde straat. Hoe ja. gaat dat dan in de praktijk? Ja. En je komt s'morgens uit je huisje... en, jij en bent je ziet de buurvrouw... Ja. Wiens man, laten we zeggen, dan toch nog in de, in de gevangenis zit. Uh, wat zeg je dan? Zeg je dan goedemorgen? Zeg je dan niks? Uh, kijk je vies naar elkaar? In de Obufora zegt men dat men dan hoffelijk is. Omdat het geen zin heeft om te zoeken naar de waarheid. En dan kom je ook direct op dat verhaal van de gachachas. Dat is in de Volksrechtbanken die zij georganiseerd hebben na de genocide... waarbij een strafmaat werd uitgesproken... voor iedereen die meegewerkt heeft aan de, aan de genocide. Nu, als wij een rechtspraakprocedure hebben... dan gaat de rechter ervan uit... en gaan wij er algemeen van uit, en ook de kranten. Mm -hmm. Er is één waarheid. Namelijk, één persoon heeft het gedaan om die en die reden... en dat zijn de omstandigheden. Dus die strafmaat kunnen we daarop plakken. Als de, de gruwel zo groot is dat we allemaal schuldig zijn dan is dat eigenlijk amper te reconstrueren in een gachacha. Ik sprak met Bert Ingelaren. Dat is een, uh, een jonge gast, die, uh, alle, een jonge academicus beter... die 2000 gachachas heeft bijgewoond... En met een simultaan vertaling erbij. En al Van die rechtbankschetingen. Ja, ja. Ja. ja. En dan wordt verteld wat er gebeurd is. En heel het dorp is daarbij aanwezig. Verplicht. Zou zouden liever op de Akkerbergen. Uh, en iedereen weet wat er gebeurd is. En dan is er een ondervraging... Als, de, als je gezin vermoord is, dan denk ik finaal dat datgene wat de moordenaar zegt... ...ook al zegt hij uit de grond van zijn hart, ik heb er spijt van. Ik wist niet wat ik deed, het is door die en die omstandigheden. Maar ik, ik voel nu zelf jouw leed en, enzovoort. Mm -hmm. Dan is dat, denk ik nog altijd, niet iets wat een slachtoffer kan binnenpakken. Wat bedoel je daarmee, kan binnenpakken? Uh, het christendom uh, vraagt heel veel van de mens. Zij vragen dat wij kunnen vergeven als het ergste uh, wat kan gebeuren gebeurd is. Als je getroffen bent in, ja. je, in je kinderen. En dan vraagt het christendom dat je dat een grand pardon moet geven. En, en jij zegt dus dat hele systeem, wat een intrinsiek westers systeem is... dat kun je uh, niet zomaar overplaatsen naar zo'n samenleving... waar dat die hoogste deugd, op een heel andere manier praktisch werkt. Ja, ik denk dat... Uh, de gachachas zijn ook heel zwaar gesubsidieerd door uh, de westerse overheden om op die manier ook hun schuld tegenover hun eigen ziel af te komen. Nou bekroop mij al lezend dat Koen Peters, toch wel degelijk een westerling, als ik goed ben geïnformeerd, eigenlijk stiekem die Rwandese uh, deugd van een hogere waarde acht dan dat westerse systeem van rechtvaardigheid dat wij koesteren. Um, ik denk dat er verschillende manieren zijn om met de waarheid om te gaan. Wij in het Westen denken dat er één waarheid is. Wij denken dat je op een wetenschappelijke wijze kunt uh, die waarheid vinden. Terwijl ik denk dat er heel veel perspectieven zijn op een waarheid. En dat het zinvol is om mensen uit te nodigen... om die verschillende perspectieven te zien. Dus dan pakken zij het eigenlijk heel wijs aan door zo te leven... met die adel van de ziel van hen... Dat is, uh, dat is absoluut mijn overtuiging. Dat wij niet 300 psychologen naar kinderen moeten zo sturen... voor uh, posttraumatische cursussen maar, enzovoort. Uh, maar dan blijft toch wel één vraag lastig liggen. Um, waar... Uh is het recht als je zou zeggen... nou ja, hou dan maar op met die rechtbanken... en pak het aan via de adel van de ziel. Laat die mensen dat nou maar gewoon in de praktijk... in die straat oplossen met elkaar. Dan wordt er dus niet iemand veroordeeld... die schuldig is aan een hele reeks moorden. En soms zijn, zijn dat er honderd per persoon geweest. Um, goh, zo ver ga ik niet. Eén, het is een roman. Dus het is geen aanbeveling voor een of ander beleid. Ik heb alleen met heel veel mensen gepraat... en ik wil dat allemaal vertellen... Ik heb met uh, een man gesproken op een terrasje in Brussel. Het was een verschrikkelijk onweer. En hij was de hele tijd iets aan het zeggen dat hij niet wou zeggen. Mm -hmm. Nadien vat ik dat een beetje samen op een literaire wijze. Zelfs in een stukje dat in het boek komt. Ik stuur hem dat op. En in dat stukje zeg ik duidelijk dat ik voelde dat hij mensen vermoord had. Maar hij had het mij niet gezegd. Mm -hmm. Hij antwoordt in het holst van de nacht om 11 uur kort nadat ik het opgestuurd heb. Ja, ik heb mensen vermoord. Ik verschiet er alleen van dat ik er zo gemakkelijk mee weg kan. Hij is daar nooit voor veroordeeld geweest. Zelfs moordenaars zijn getraumatiseerd. Tjew. Zelfs moordenaars hebben soms een reden om het onmogelijke gedaan te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wij een rationeel rechtspraaksysteem moeten uitvoeren omdat we op die manier onze, de reinheid van onze ziel nou, terugkopen. Ik heb nog een paar vragen voor jou over, Koen Peters. Die doen wij zo dadelijk. We gaan eerst even terug naar Roland Garros, naar Mark Brasser. Vijf games inmiddels eh, gespeeld bij deze vierde ronde partij... tussen Arans Karus en eh, de Esther Kaya Kanepi uit Hapsalu. Uh, Rus heeft het lastig. Um, het gekke is dat als je kijkt naar de cijfers van deze partij... de statistieken, dan is ja, eigenlijk alles in het voordeel van Aranska Rus. De eerste servicepercentage is veel beter. Ze maakt veel minder fouten. Maar Rus haalt gewoon heel weinig rendement uit haar servicegames. En dat kan te maken hebben met ja, misschien de zware baan, de zware, ba de zware ballen. Het is vochtig de hele dag al in Parijs. De baan wordt daardoor veel trager. De ballen worden wat zwaarder. Ja, en daar lijkt Kaya Kanepi, de Estre op dit moment veel beter mee om te gaan... dan Aranska Rus. Rus is dus al gebroken, staat nu 4-1 achter dus in de eerste set... en heeft nu weer een breakpoint tegen. De Nederlandse, nogmaals gezegd, speelt helemaal niet zo slecht... maar het is de Esten die op dit moment veel beter omgaat met de omstandigheden. De vraag is of Rus het tij kan keren aan de omstandigheden. De baan en de ballen zal niet zo heel veel veranderen. Ze moet misschien hopen dat Kanepi iets minder gaat spelen. Rus speelt zeker niet slecht, maar ze is op dit moment gewoon de mindere van de Esten. Dank, Mark Brasser. Kunststof Radio 1 met als gast Koen Peters. We zijn zo'n beetje aan het eind van dit interview. Een paar vragen. Je hebt een boek geschreven dat uiteindelijk troostrijk is... door te laten zien dat je niet kan zeggen... zo zit het en zo moet het. Dat is wonderlijk. Ja, en ik hoop ook dat ik de, de schoonheid van het land uh, bezing. En dat je, als je het boek gelezen hebt dat je ofwel zin hebt om antropologie te gaan studeren... ofwel naar Wanden te gaan. Maar mij raakte toch het meest, en ook mijn collega Jeroen Stout... die deze uitzending voorbereidde, dat je ons dwingt hmm. uh, niet te oordelen. Ja, weet je, dat is, uh... ik, ik volg jullie in Nederland niet zo goed... maar als ik dan echos hoor vanuit Nederland bij ons in België... dan is dat altijd zo, die dictatuur van meningen en escalatie. En... De dominees. Ja, euh, ja, zeker. Maar ook de, het, het agressief vertolken van een mening... in de veronderstelling dat de anderen daarop zitten wachten. En een hele de... hoop zelfstudie. Hè? Want als je ziet dat wij met Srebrenica nog bezig zijn... en hoe anders dat in België is met betrekking tot Rwanda. Goh, maar dat is dan geen verdienste voor de Belgen, hoor. Uh, nee, maar misschien dat... wel een schande voor de Nederlanders. Goh, nee, weet je, elk volk, elk land heeft zijn eigen... Uh, schande kom, kom, kom, en hun eigen kom, kom. reden tot schaamte. Jij hebt ook gezegd, Koen, die Nederlanders die zijn uh, veel te veel met zichzelf bezig... en veel te weinig met die Bosniërs. Ja, maar in 1994 waren wij ook te weinig bezig met de Rwandaezen. Dus Allee, Allee, ik denk dat een band. Ja, wij zijn allemaal maar westerlingen die daar rondlopen. En wij uh, observeren en wij praten. En als wij de echo horen van onze eigen woorden... dan denken we dat de andere mensen iets zeggen. Quote non, hè. Ik geloof echt dat je heel goed moet luisteren om te weten wat de ander zegt. En dat betekent dat je, dat er niemand zit te wachten op jouw mening in zo'n gesprek. En nee. dat heb ik ook in die tachtig gesprekken gedaan. Gepraat, veel opgeschreven. Weet je, ik, dat is de beste truc die je kunt. Voornemen als je luistert naar iemand, gewoon opschrijven. En dan heb je geen tijd ja. om te riposteren. Als je zegt, nou ja, dat, dat hebben we niet zo verschillend gedaan: hè? Nederlanders en uh, Srebrenica, uh, de Belgen en Rwanda ook niet als het gaat om, om de manier waarop we er nu naar kijken en de manier waarop we erover voelen. Waarom uh, meen je dan toch dat duizend heuvels in Nederland verplichte kost moet zijn? waarom moeten wij dit dan toch per se kopen en lezen... als wij niks te leren zouden hebben van jou en je collega Vlaming. Ja, ja, ja. je doet wat je wil natuurlijk, maar toch van harte aanbevolen. Want uh, ik heb uh, de ambitie met dit boek om een antropologisch roman te schrijven. En de antropologische beweging is de volgende. Je verlaat je eigen cultuur, je gaat ver weg, je tracht... Je in te leven in een situatie. En al die verschillende waarheden op je af te laten komen. En je pakt die ook binnen in je lichaam. Um, en je gaat terug naar huis. En in dat gesprek dat je hebt gevoerd met die mensen... zeg je ook aan die mensen, ik ga op zoek naar... en je vertelt iets en die mensen zeggen... wel, wij willen samen met jou op zoek gaan daarnaar... want eigenlijk interesseert het ons ook. Hm. En je komt terug als een vreemde en je kijkt... alsof je op de maan zit en je kijkt... Uh, wegens uh, Heimwee, door een telescoop naar de aarde en wat wil je zien hoe je vrouw en kinderen in de keuken bezig zijn en met elkaar praten. En dat was ook mijn ervaring van als ik zag hoe, hoe die zusters in uh, Kigali met elkaar praten, zo zorgzaam. De reiziger ondervragen over hoe het weer is ja, dus en het, hoe de reis was. Uh, het mooie is dus, dus door daar naar op reis te gaan, keer je terug als reiziger in je eigen universum. Ja, en, en je hebt ongelooflijk veel bijgeleerd. En je bent zelf veranderd. Dus en als je terugkomt, op, op, is de wereld veranderd. Ja, in. en dan ga je ook opnieuw kijken naar waar je vandaan kwam. Ja, en ik vertelde dan die dingen over uh, hoe de mensen elkaar begroeten... of hoe ze afscheid nemen. De Goehe rekeza. Uh, die, die, als wij afscheid nemen, zeggen we aan de deur... dag, hè? en doen de deur dicht. Ja. Die mensen gaan altijd mee, ja, tot ja, ja. aan je auto. Ook al is dat drie straten verder... Oké, okay, uh, okay, koen ja. zou zeggen pak de tegel erbij. Uh, die moet er ergens liggen. En ja. de veldstift een wijsheid van jouw hand liefst. Niet een Rwandese gezegde. Ik meld vast even dat na achter twee dingen weer te beluisteren is. En dat uh, de presentatie wordt gedaan door Margreet Rijntjes. Daar is de gast uh, royalty deskundige Ben Colster, Over 60 jaar koningschap van de Britse Queen Elizabeth. En ook uh, Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden. Over de zorgen over ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Kom Peters, met welk woord voor de wereld stuur jij ons naar huis? Ubara Ijoro ni Uwaligense. Hij gaat toch een Rwandese wijsheid ja, ja. kiezen. Niemand spreekt van de nacht zonder dat hij daarin heeft gereisd. Dat is mooi. Maar mooi. ik wilde toch ook een van de schrijvers zelf. Je bent auteur of geen auteur. Zeg eens iets waarvan je zegt, dat is voor mij persoonlijk van waarde. Los van uh, al die Rwandese dingen waar ik zoveel van heb geleerd. Um, ik ga toch iemand citeren, een uh, oude antropoloog, Luc de Heusch. En die zei: L'homme est un animal précieux. De mens is een kostbaar of precieus dier. Heel mooi, heel mooi, daar dank ik jou voor. En ook voor dit gesprek, hier. Dank meneer Peters, dit was aflevering 2483. Morgen praten wij met Boudewijn Kolen over zijn succesfilm Cowboy. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrijdag dag 1 van de Radio 1 sportshow En de aftrap van het EK-voetbal.